Goedemorgen, ik ben Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. zaaddonor Jonathan Meijer staat vandaag voor de rechter. Meijer is bekend van de Netflix-documentaire The Man with a Thousand Kids. Hij heeft zeker 550 kinderen verwekt, maar mogelijk zijn dat er veel meer. Meijer zou via filmpjes op YouTube contact hebben gezocht met de donorkinderen... en ongewenste levensadviezen geven en vervelende dingen zeggen over de ouders. Maar dat is tegen de afspraak, vertelt deze ouder. Er is een donorkontract opgesteld. In dat contract staat dat hij zich niet als ouder mag opstellen... maar dat hij zich ook niet het recht mag verwerven om zelf contact op te nemen met het kind. Twee jaar geleden stond Meijer ook voor de rechter. Die verbood hem toen nog langer zaad te doneren. Voor het tweede jaar op rij is het aantal daklozen in ons land gestegen. Begin vorig jaar waren er 33.000 mensen die geen eigen woonplek hadden, schat het CBS. Betekent niet dat ze allemaal op straat sliepen. Ook mensen die noodgedwongen in hun auto of bij vrienden overnachten worden meegeteld. Een paar jaar geleden daalde het aantal daklozen juist nog. Nu stijgt het dus. Het CBS weet niet waar die schommelingen vandaan komen. Verre de meeste daklozen zijn man. De nieuwe Chinese chatbot Deepseek is gisteren getroffen door een cyberaanval... Nieuwe gebruikers konden zich niet registreren. Bestaande gebruikers hadden nergens last van. Na een paar uur was het probleem verholpen. De komst van DeepSeek maakte heel wat los in de chatbot-industrie. Het Chinese bedrijf haalt met veel minder geld dezelfde resultaten als Google en ChatGPT van OpenAI. Het Louvre zit in de problemen. In het beroemde museum in Parijs zie je niet alleen de Mona Lisa, maar ook beschimmelde en afgebrokkelende muren... Onze correspondent Frank Renaut nam een kijkje en keek zijn ogen uit. Als ik naar boven kijk, zie ik op het plafond allemaal afbladderende verf. Boven de schilderijen allemaal witte uitslag op de muren en bij het plafond. Het lijkt wel een soort schimmel. Het lekt hier door de muren heen. Vanmiddag komt de Franse president Macron langs. De verwachting is dat hij geld op tafel gaat leggen om het Louvre op te knappen. Het weer, alleen in het noordoosten, schijnt vanochtend nog even de zon. Daarna gaat het bergafwaarts. Het wordt bewolkt en het gaat regenen. Het kan ook flink gaan waaien bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Breukelen. 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht door een auto met pech op de A8, Zaanstad Amsterdam. Die auto met pech staat op de A10, maar tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het een 8 kilometer file. Half uur vertraging. A9, Alkmaar, Amsterveen, tussen Knoop het Kooimeer en Rottepolderplein 15 kilometer langzaam rijden, 10 minuten vertraging op de A27, Almere, Gorkum, tussen Hilversum en Knoop het 5 minuten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 Alright then. <laughs> What a waste of time, the thought crossed my mind, but I never missed a beat, can't explain the who or what I was trying to believe. I'm uh -huh.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 Love Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. ING verkoopt zijn Russische activiteiten aan een investeerder uit Moskou. In een persbericht meldt ING dat daarmee een eind komt aan de aanwezigheid in Rusland. Denemarken trekt zo'n 2 miljard euro uit... om zijn militaire aanwezigheid op Groenland te versterken. President Trump zegt steeds dat hij het eiland in het Noordpoolgebied wil inlijven. Spanje moet meer geld uitgeven aan Defensie. navo chef Rutte heeft dat gezegd in een gesprek met de Spaanse premier Sanchez... het Defensiebudget van Spanje zit ver onder de NAVO-norm van 2%. En het weer, in het noordoosten nog wat zon. Van het zuidwesten uit buien, vooral vanmiddag en vanavond. En het wordt zo'n 9 graden the <laughs> and But the way you play your game right yeah. there. I picture the fool that falls in love with you. Oh, huh? so she's old, yeah. well Just go to show. Yeah. Ooh, I've got some moves for you. <laughs> yeah, go to my chill, your little boy free. See you. I could use somebody.